There's still another side of me Try to see the good that's in me Cause I know I'm just not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 Hoge provisies op koopsompolissen zijn eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit Financiële Markten. De laatste maanden was er veel ophef over de hoge provisies die de DSB-bank rekende voor de polissen. Maar ook andere banken en verzekeringsmaatschappijen rekenen provisies tot soms wel 80 procent. In Amsterdam hebben zich enkele honderden personeelsleden van de DSB-bank verzameld bij de rechtbank, waar naar verwachting het faillissement van de bank wordt uitgesproken. Vanmiddag bleek dat er geen kandidaten meer waren om de bank over te nemen. Vanmiddag ook hield een geëmotioneerde DSB-directeur Schieginga op het hoofdkantoor in Wochnum een afscheidsreden. Werkgevers mogen mensen hooguit 30 jaar in een zwaar beroep laten werken. Daarna zijn ze verplicht voor een lichtere functie te zorgen. Dit is een van de elementen van het akkoord over de AOW, waarover de coalitiepartijen onderhandelen. Als de werkgever er niet in slaagt een lichter beroep te vinden, moet de werknemer tot zijn 67ste worden doorbetaald. Op de effectenbeurs van New York is de Dow Jones voor het eerst in een jaar boven de 10.000 punten gesloten. De positieve stemming was te danken aan beter dan verwachte cijfers van onder meer de bank, J.P. Morgan Chase en chipfabrikant Intel. Verder bleek dat de Amerikaanse detailhandel het in september minder slecht had gedaan dan verwacht. Het aantal mensen dat dit jaar een inburgeringscursus volgt valt toch mee. In augustus leek het er nog op dat het aantal inburgeraars niet boven de 35.000 zou uitkomen, ver onder het streefgetal van 50.000. Maar de nieuwe schatting gaat uit van 45.000 inburgeraars. Mensen die met hun speedboot racen worden harder aangepakt. Hun vaarbewijs kan worden ingenomen of ze kunnen zelfs hun boot kwijtraken. Staatssecretaris Huizinga werkt aan wetgeving daarvoor. Ook moet iedere bestuurder van een snelle boot dan zelf een vaarbewijs hebben. Nu is het voldoende als er maar iemand aan boord is die een vaarbewijs heeft. Het weer. Vannacht wordt het koud met minima van plus 3 graden aan zee tot min 2 in het binnenland. Morgen volop zon en tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Je, weet niet wat je hoort. Zie je het antwoord tussen de... Die. Let me hold you, darling 6.9 CFM ZANG EN Now it's only fair that I should let you know what you should know. through and all i het ritme van zandvoort ook op internet www.cfmzandvoort.nl baby 6.9. Zie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 Te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van me met al liefs uit Londen.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 Met het prachtigste verhaal, toch wat is er lief. Gisteren, Gisteren hadden we ik mis je een zoen. Vandaag ik een kattenbel, want er is zoveel te doen.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 This is it.